We beginnen de Brit Chada Sha, pagina 10, onderaan het vers 10. We hebben geleerd van um, die twee mannen die Yeshua uh, bracht tot zien dat hun ogen open gingen. Yeshua raakte hun ogen aan en dat zij gingen zien. Eh... Uh, het vers 31. Wehema bet En hij, Yeshua zei tegen hen, vertel niet verder. Vertel niet, ga niet aan een mens vertellen. 31. Wehema bet se tam. Issu, et shim sham het sham-o a zei hij. We hebben maar zij, die twee, met z'n toen ze eruit kwamen, gingen, ish-miu het sham-o, zij hadden gerucht, uh, gerucht over hem, uh, uitgebracht, letterlijk, in al dat land, in al dat stuk land. Dat we Hebben erover daarover gehad, dat wij... Dat mens moet het niet doen, als Yeshua jou zegt om dat niet te doen. eigenlijk Om op te bouwen, jezelf te laten opbouwen door de verbondenheid met, met Yeshua. Door die, dat dunke, dun kanaaltje wat jou verbindt via Yeshua met het licht. Dat je moet niet uh, dat verpachten aan iemand anders. Maar alleen blijven uh, zoals Yeshua ons leert. Zo moeten we doen. En dus geen uh, reclame voor Yeshua maken als Yeshua zelf daarom niet vraagt. 31. Uh, 32. We hebben Yatsau. Wegenei, he viou alav, is ilem, aghus shed. Ze waren net uit, net weg. Ze gingen net heen. Wegenei en ze hier, he viou alav, men bracht aan hem is ilem, een doof, stomme. aghus shed die door een boze geest bezeten werd. Bezeten, dat betekent in de hele getal betekent een term. Achus shed hij die door een boze geest gegrepen is. Dat is bezeten. altijd kijk naar de Hebreeuwse termen, dan zullen je zien wat het is in plaats van een beeld te vormen van wat vertaald is. Dus nu iemand aan, iemand die doof stom is, de ogen hebben we gezien dat de ogen gingen open van uh, die of die. En nu brachten ze iemand die een ander soort afwijking had, geestelijke afwijking had. Dat die uh, doof stomme was, hij kon niet spreken. En het kan zijn dat in zijn. Uh, zijn mond ging ook misschien, kon je klanken niet uitbrengen. Misschien kon je niet horen. Maar het is alles wat die Schuhe corrigeert, is het in innerlijke van de mens. Dat de mens van binnen niet kan horen, niet kan spreken. Weger is het, het is het, we de volgende pagina... 11. En hey, helle dabeer, weet mahamon andersim, weet om roe, milaam lonier eta, kazot bij Israel. Kijk, wat is het? Voor hypothese. En 33. Bei Garesh et Hashed, en hey, hij, Friuch, Yeshua, Friuch, de boze heist. Waylem en die doof, doof stommen, doof, stomme, de volgende pagina. Hegel Gilly begon te spreken. Wait en de menigte was zeer uh, ontsteld. De menigte van mensen was, was zeer onontsteld. Verwonderde zich, beter te zeggen. Waijomroen, zij zeiden. Miolam, Lonjarena, Kazot. Nooit hebben we zoiets gezien in Israël. Kijk wat hij zegt. Nooit hebben we zoiets in Israël gezien. Dus wat Yeshua deed. Dus Yeshua de kracht van uh, de Hoge Keter. Uh, door zijn verbondenheid. Kan de mens, komt de mens al deze uh, afwijkingen, uh, kan al deze uh, afwijkingen laten corrigeren. Uh, en niet, niet denken dat Yeshua materie, nog een keer dat Yeshua, de materie corrigeert. De materie is ongecorrigeerbaar, onthoud dat er goed. Indirect kunnen wij ook natuurlijk door innerlijk, ons innerlijk te corrigeren, laten corrigeren, kunnen wij ook indirect ook welzijn ook verkrijgen ook voor, voor ons lichaam. Indirect kunnen wij natuurlijk lichaam, eh, dan eh, gaan we, met, eh, als een mens gaat niet zondigen, opzettelijk natuurlijk, want altijd onderworpen, altijd, altijd blijven wij zondigen. ...altijd blijven wij zondigen... ...het is niet opzettelijk... ...maar het steeds... Eh, ...door... Eh, ...vermetelheid... Wie is, wie, ...wie is gespaard... ...in deze wereld om... ...niet vermetel iets... ...te zeggen van ik zal dat... ...ik zal dit of ik zal dit... Of, ja. ...ik zal morgen dit of dat... Nou, ...en ben je morgen sta je en? Dan ben je net zo, voel je net dat je een, uh, net een as dweil. Nou, we hebben geen kracht. Maar gisteren had je gezegd: ja, ik zal zal morgen. Dus de mens, hoeveel? Dat is ook een vorm van zonde. Maar niemand is gespaard. Het is niet de bedoeling dat de mens um, helemaal niet zondigt. Dat moet je goed opletten. De hele bedoeling dat wij niet opzettelijk zondigen. Dat wij proberen ons in verbinding met... Door de verbinding met Yeshua kunnen wij... Eh, leren niet zondigen. Maar ook dan maken wij fouten. Maar dan die fouten moeten wij snel aanpakken. Dus niet wachten dat zij... Dat de gevolgen van onze fouten, die komen van onze hoofd, van de gedachten, in via de mond of naar binnen, in onze, in onze wensen, van het hard, hard wensen. Maar direct in het hoofd moeten wij dan weten hen, eh, hun werking als het ware, laten, die laten ons corrigeren direct in het hoofd, door eh, op te komen boven het verstand naar Jezus. Maar altijd, en dus dat de correctie moet plaatsvinden, dat is de regulering. Steeds moeten wij ons reguleren rondom eh, het midden daar eh, en steeds optrekken naar het midden, en dat is voldoende, dat is the onze, onze correctie dat is de tshuva wat wij doen ja? we hebben geleerd, de tshuva één keer is niet iets dat het dat gedurende zesduizend jaar dat het ons helemaal tot engeltjes maakt of helemaal ons maakt dat wij zo uh, so sereen worden dat, dat wij geen last zullen meer hebben van de sitra achra. dat is geen mens en de mens hier op aarde is zo gemaakt dat die steeds, die ervaart die twee, twee dingen, de, het heilige en het onreine. Maar steeds dat onreine moeten wij ons alles eruit halen van het onreine wat we kunnen. Dat is wat, wat onze taak is. En dan, de rest blijft hangen tot de martico. Dus, dat uh, is wat hij zegt, dat die ook deze uh, doofstomme, doofstomme die begon te spreken. Terwijl de menigte wa wa was, was ver ver verwonderd over, over wat zij wat zij zag. Het is zo so dat uh, wat hij vertelt in de vorm van een verhaal, dat een mens, elk mens individueel in zijn individueel werk moet het vervaren. Ook ik voelde mij als. Uh, uh, in alle vormen van mijn bestaan daarvoor, voordat ik uh, dat ging aanvoelen als uh, blind, als uh, doof, stom, in alle andere die hier zijn, en alleen je die maakt dat je dat gaat zien, en het is niet iets van jou, maar door Jeshua word je zind, door Yeshua word je, word je uh, spreken, kan je spreken. Preken de kracht van wat van binnen is en horen, kan je horen, etc. Geestelijk. Verbo de verbondenheid met je met je bron. Um, 34, en kijk zeggen ze, dat zo is het nog nooit, we hebben het nog nooit geweest, zoiets in Israël, we hebben het nooit gezien, nooit gezien, ja, zelfs menig, de menigte zeggen, we hebben het nooit gezien, er waren toch veel anderen. er waren ook Moshe, zij hadden toch gezien, toen de Moshe was, dat zij, ja, dat de zee ging, oké, okay, dat is, Hashem heeft dat geda gedaan. Maar ze hadden ook gezien, dat Moshe had met een stok, ja, met zijn stok uh, tegen de rots geslagen, en het water ging. Ja, water ging uit de rots. Ook andere dingen, die tien plagen, die ook mede door het toedoen toe van mosche en Aaron plaatsvonden ze hebben dat toch wel gezien andere wonderen nee maar zo was het nog nooit zoals wat ze hadden gezien uh, met Yeshua want daar waren dingen die uh, buiten de mens zich om uh, plaatsvonden maar hier is het het innerlijke, hier is het wat um, de mens niet zo uh, eenmalig zo'n moment opname, dat het gebeurde en niet meer, maar dat het um, de weg vormt de weg dus maakt vrij door geloof in Jezus dat Jezus kan um, jouw redden, jouw genezen, terwijl jij, wanneer jij, en wanneer jij, blind bent, en wanneer hmm. jij, uh, dus blind betekent, verstoopt he, van, van het licht, wanneer jij doof bent, kan niet horen, de woorden van de Torah, uh, geen, kan niet spreken, dus, al die dingen dat jij door de verbondenheid met Yeshua, dat jij ye dat wel daardoor zo'n so wonder vindt plaats dat nog nooit in Israël daarvoor uh, geschiedde. 34. wat is wat het wonder van Yeshua is? Dat alleen vanaf Yeshua hebben wij de weg vrijgemaakt hij, hij heeft voor ons de weg vrijgemaakt om alle minuut, altijd alle minuut de redding te ontvangen alles is innerlijk onthoud het er goed alle wonderen gebeuren alleen binnen de mens uh, 34 maaproosim, maaproo Aridei sarashidim Megaresh Hu Et Ashidim. En de afscheiders, oftewel letterlijk afscheiders, of de Fariseeën, Fariseeën, Fariseeërs, Amrou Zeiden, Aridei Sarah Shedim door de overste van de boze geesten, hoe gare schu, verjaagd hij de boze geest. Waarom zeiden ze zo? Ze dachten, nou, dat is dan, kan niet anders dan, hij is de baas over de boze geesten dus dat is hij, hey, daarom hij is dus verbonden met de me boze geesten alleen daarom, daardoor kan hij dat Wanneer je dan de boze geesten uitdrijft, hij is gewoon een heeft de kracht door de door daardoor onkandid dat doen. Vijfendertig. Waar je savijshua bakholaarim, waar aquarim, waar elamed, bichnesiotehem, wij we baam. Ik kijk nou, de de Britscha gaat niet op in op deze uitspraak van de Proschim, van die in de mens, die krachten in de mens, die zeiden dat nee dat is dan door ja, door de overste van de boze geest dat hij dat doet. Waar je sab 35, jeshua begon erin en jeshua ging, uh, ging rond uh, in alle steden en dorpen. Wij en hij leerde onderwijs in hun synagoge. Wij was er, Basurat en uh, predikte Basurat, allemaal goed, uh, de wij noemen dat de Leer over de balgoed van de koning, Leer van de koning. We en hij genees elke ziekte en elke ontsteltenis of zo. Baam in het volk. זה סנדר תכה. ובירותו את ההמונים, ניחמרו רחמבה עליהם, כי הם אלפים ונידחים קצו, אשר אין להם רואה hoe waren otam het hahamonim, en wanneer hij en toen hij, en steeds wanneer hij naar de massa's keek, let op, nicht waarom was hij met ontferming bewogen over hen. Die hem met alfim want zij waren uh, Opgejaagd, wil dat geen en verworpen katzon als vee, dat geen herder heeft. Zie je dat? Zo so is de mens, uh, de massa-mens in onze wereld. Ook een mens die uh, van welke origine dan ook. Ook zij die, die menen dat zij wel een herder hebben. Die binnen zichzelf geen rust hebben. Omdat zij die verinnige verbondenheid met Yeshua niet kennen. En kennen zijn uh, bewogenheid over de mens niet. Dus de bewogenheid is van binnen. Het is niet horizontaal. Maar van binnen de mens moet weten dat Yeshua altijd zich ontfermt over de mens als de mens zelf erom vraagt, als de mens zelf eh, geloof opbrengt boven het verstand zonder het geloof boven het verstand, zonder geloof in, in, in de ketter in de hoge ketter, in Yeshua, is men opgejacht met allerlei kennis met allerlei ideeën met allerlei dogma's uh, zelfs de dogma's over, over Hemzelf, zelfs de dogma's over Yeshua. Want men verbindt zichzelf niet met de ketter, begrijp je, men verbindt, zich, verbindt zichzelf alleen met het beeld. Dat men maakt een beeld van Yeshua, in plaats van binnen zichzelf te verbinden met binnen zichzelf, in zijn eigen krachten, verbindt zichzelf met de klieketter die in elke mens aanwezig is. Daar heb je absoluut niets voor nodig en niemand voor nodig. Geen uh, erediensten voor nodig. En geen maskerade op zondag. eigenlijk hey, hey. al al die, zoals het vroeger ooit geweest was, met al die mooie uh, kledijen, verkledingsshow. Het is absoluut niet, het helpt absoluut niet. Van buiten geeft het aan mensen natuurlijk warmte. Dat is onder meer. Dat is wat zij doen bijvoorbeeld. Uh, en ik zou zeggen dat het... Kijk, uh, ik, ik, ik geef geen voorkeur aan een of andere religie. Ik, ik, ook, ik moet je, maar ik kan, ik kan wel zeggen dat... Um, als ik kijk bijvoorbeeld uh, naar een dienst laten uh, no, mm -hmm. we zeggen een katholiek. Ik ben niet dat en dat en niet dat. Als ik kijk bijvoorbeeld naar een katholieke dienst, als het goed is, als uh, men probeert dat goed, en ik kijk bijvoorbeeld naar een synagoge, synagoge, ja, dienst in de synagoge, dan mijn mijn gevoel is, de dienst in in de in de kerk is uh, is meer meer waard veel meer krachtig is veel meer zinvoller is dan de dan wat de, van da, dat van, ma, ma, dan wat de, uh, mijn joodse broedertjes dat doen begrijp je want ten eerste je je is het van Yeshua is het het is de hoop de hoop dat Yeshua de redding zal brengen Bovendien, ik zie niet, ik zie niet, nog aan de kerkhangers, uh, nog aan de priesters, nou weet ik veel, mensen die dan uh, op het podium staan, met bewezen van spreken, ik zeg niet dat er een andere naam daarvoor is, maar ik zie niet dat men, ik zie dat stukje trots niet, dat menselijke trots zie ik dat niet voel ik dat ook niet oké, okay, het is wel uh, doen ze natuurlijk tra uh, traditie getrouwen natuurlijk in plaats van dat. maar toch um, uh, zie ik ook bijvoorbeeld dat uh, men spreekt niet tot elkaar dat, dat de kerkgangers zitten daar, niemand gaat iets uh, uh, praten met de ene met de andere, men maakt geen smoesjes laat staan dat men spreekt over business, over zaken, over andere dingen. Terwijl in de synagogen was dat van de tijd, vanaf de tijd van Yeshua en in onze tijd is niets veranderd. Het is, ver is nog erger geworden. Dus wat zou ik zeggen? Wil jij, wil jij toch iets doen? Ik zeg niet dat jij moet naar de kerk gaan. Want daarmee ga je ook uh, uh, verbinden als het ware. Uh, loop je het gevaar? Kan men mens lo gevaar lopen dat die niet gevaar, bedoel dat jij gaat menen dat een um, instituut, ook dat een instituut institu institu van iets dat buiten jou, dat jij dat, dat jou dat kan helpen. Natuurlijk niet. Alleen binnen jezelf, maar. Als het soms, wil je dat doen, je mag wel dat doen. Als je dan weet dat je niet, niet, uh, niet gaat hangen aan dat uh, gemeenschappelijk gebeuren, weet je, van wat daar dat gebeurt, et dat jij blijft uh, uh, beleven binnen jezelf um, uh, dat unieke gevoel. Uniek, uh, gewaarwording van jouw persoonlijke relatie met Yeshua. Ik had bijvoorbeeld we hebben onlangs een keertje ge ge geweest hier aan de, in de, naar de kerk geweest Eén keer wilde ik wel, wel, wel meemaken de hele dienst uh, was een keertje een paar weken geleden hadden we hier erg mooi een katholieke dienst was het in, uh, op de grachten uh, hier op de keizergracht geloof ik keizergracht aan het begin ben je vlakbij het was erg mooi, met onze lieve weet je niet, onze lieve moeder of zoiets, maar kwam ik dan erg goed, ochtends kwamen we met, met uh, Lube, Lube, Lube Lube ook, we, we wisten nooit naar de kerk geweest, nooit naar de kerk, en ik ook niet maar ik wilde gewoon meemaken ik wilde, niet voor mij niet de kerk maar wie ik dacht, ik wil nu dus ik praat niet, nieuw, daarom praat ik daar, daarover, omdat, oké okay, synagoge heb ik meegemaakt en hoe kan ik dan praten over kerk als ik dat niet weet als ik, als ik geen als ik het niet ervaring geen ervaring voor, eh, eh, der, der, er, heb dus je, ik ging wel ervaring opdoen. ik hoef niet eh, eh, al mijn leven dat doen, maar een keertje ben ik geweest en, en ik dacht nou eh, als, ik, als het mij zou bevallen zou ik nog een keer gaan zo met deze gedachten maar niet om mij te verbinden aan de kerk of wat daar allemaal plaatsvindt nee want alleen via mijzelf kan ik komen tot Yeshua. Heb ik daar geen kerk voor nodig. En, en in tegenstelling. In tegendeel. Uh, daar door instelling. Door uh, zo'n speciaal gebouwtje. En dat de mensen dat doen. Dat, daar kom je niet tot Yeshua. En maar ik wel, ben, ben wel geweest daar. Dus we zaten in de zaten Daar dus kwamen we in, op de tweede, tweede rij, Erg dicht, dichtbij. Omdat, om niet... Demence, de mensen om de mensen voor mij te hebben, maar om niemand te hebben, mijzelf dan alleen dat direct allemaal dat proberen waar te nemen. En uh, wat denk ik, ik had wel die ontvangen, maar dan binnen mijzelf. Niet met wat, wat, wat zij dat deden niet beïnvloed werd door hen. En dat orgelmuziek en een mooi beeld daar van Yeshua en alles, weet je, van die van die gematerialiseerde beelden van die uh, sculpturen ja, en allerlei andere uh, uh, uh, schilderijen en allerlei andere dingen maar van binnen heb ik de, deze relatie wel gehad en uh, tot stand gebracht door, door binnen de krachten op te brengen en vragen niet hoe te onder en uh, maar het was wel nog een keer, omdat Yeshua toch wel in de naam van Yeshua wordt gedaan, en de manier waarop, en ook ik luisterde, wat zij ook allemaal vertelde dat het toch wel iets was, dat het niet uit de trots, van de menselijke trots ging, zoals ik dat altijd in de synagoge heb ervaren, terwijl het, waar hebben heb trots vandaan, hoe hebben ze trots vandaan, waar vandaan maar hier zag ik het wel, dat het niet, dat de hele dienst draaide om om uh, vergeving te vragen. Okay? Om vergeving te vragen, om uh, uh, enzovoort, dus de, de, de strekking was wel een goede strekking, alleen één ding is het wat ontbreekt is, niet ontbreekt, maar wat die, dat de mens, elke mens moet het zelf doen. En niet rekenen op iets, of op een, ja, op een religie, of dat het, of het, op zondag moet het gebeuren. Maar elk moment, een minuut, de mens kan het zelf tot stand brengen, waar jij ook bent. Dat is iets wat een geweldig, geweldig wonder uh, van uh, dat Telkens wanneer je boos je bent boos. Natuurlijk, wij kunnen niet, wij zijn mensen. Wij zitten in de klipot. We zitten, zitten met de klipot. Wij werken met de klipot, want de engelen hebben geen klipot, wij wel. En zo op deze manier is de, de mens veel meer waard dan elke engel. omdat vanuit het standpunt, al, al is het, ten aanzien van de engelen zijn wij laag zij zijn in de hemel en wij zijn op aarde dus positioneel zijn we lager dan de engelen maar aan de andere kant, de mens heeft een diepere, omdat die laag is dan heeft die diepere kilim als de mens die laag is, zichzelf gaat zuiveren dan gaat het licht uit de hemel helemaal doorheen naar de mens hier naartoe Waar hij in de middenklepot pot ziet en als de mens zich zal zuiveren, dan is het gigantisch licht wat de mens aantrekt. En aan zichzelf en aan de hele schepping. En dat is, de, dat is dat geweldige uh, unie met, met Yeshua. En niet het stukje, zo'n rondje, zo'n so stukje witte. Ja, zo'n witte rondje, wat ze dan verdelen in de, in de kerk aan de mensen. En de mensen komen daar en die nemen dat het stukje uit, het nou, als symbool van het lichaam van Yeshua. Geweldige symbolen, geweldige kracht, geweldige, het is inderdaad zo. Dat, uh, maar men neemt dat stukje in zijn mond, wat helpt het? Ja, het helpt absoluut niet, maar oké, okay, waarom moet je dat dan doen? Hey, als, men, als men, wat Jeshua zei is mijn lichaam, betekent mijn chassadim. Hey? Wijn drinken, neem de deze beker, deze wijn, de wijn. Hey, dat is mijn chogma, dat is wat Yeshua zei innerlijk. Hey, en niet aan de tafel staat de tafel, de tafel betekent de tafel dus waar uh, men, men allerlei overs brengt, als hij anders brengt. Dat is de mens zelf. Hey? De mens zelf die brengt dat uh, uit zijn eigen altaar van binnen brengt hij dan overigens. Dat is wat de dienst van de Anashen. Maar dat is dan het gevorderde stadium. Dat is dan het stadium wanneer de mens al aan toe is om individueel zichzelf te laten corrigeren. Maar het maakt voor mij een goed mooi goed goed in goede indruk dat ik zag dat men zweegzaam, dat iedereen was iedereen was rustig niemand niemand was geen praatjes etc. en dergelijke dingen en dat is een geweldig ding geweldige ervaring maar waar ik dus dat ik zeg dat ik als ooit zou jij gevoel hebben dat jij wil meemaken zoiets dan uh, liever naar een kerk dan naar een synagoge. Hey, waarom? Daar zit wel, zit wel Yeshua, iets van Yeshua. Al is het maar een luchtje, luchtje van Yeshua. Dan is het maar dat is beter dan, van, dan, dan alle wijsheid van uh, het volk Israël. Want zoals je ze zeggen die mensen, de massas die hebben Yeshua meegemaakt. Die zeggen dat nog nooit was het zo te zien in Israël. En ook ik kan jullie dat verzekeren, dat nog nooit zoiets te zien was als deze, als die wonderen die binnen jou Jeshua doet. Elk mom moment wanneer jij hem aanspreekt in de waarheid. Ja, altijd is hij bereid om uh, zich te ontfermen over jou en bewo met bewogenheid je zichzelf te ontfermen over jou. In het bijzonder wanneer jij nederig uh, bij hem komt. En niet met trots, trots gezicht en iets trots en over zichzelf voor wat, wie, wie, wie en wat. Ik heb al die synagogen meegemaakt. Wie en wat? Wie is, wie is van hen wijs? Geen één heb ik gevonden in de hele generatie die wijs was. Want, zo, want dat is niet de wijsheid. We hebben geen wijsheid. En je moet toegeven dat je niet wijs bent, terwijl zij denken dat ze wijs zijn. Eigenlijk, al mijn wijsheid is. Mijn verbondenheid met Yeshua, dat is de enige wijsheid, de ware wijsheid die de mens heeft. Voor de rest moet je niet menen dat jouw dat jou wijsheid iets toeneemt door leren van Kabbala of iets anders. Dat is het enige dat jij door middel van, de, van de, door deze kolom die binnen jou is, dat jij daarmee verbindt jezelf en al alle, het licht ontvangt, alle de redding ontvangt, alle minuut. Terwijl als je dan, naar die synagoge gaat, je kan alles doen wat je wil. Je voelt je verbonden met, de, met het volk, ja, met de nationale, nationale identiteit, met de traditie van vroeger, van dat, van dat, van geen, niemand van hen heeft de kracht, niemand van hen heeft de kracht om, om zichzelf, om, Zichzelf in staat te stellen van een ware verzoeker om de redding. Duidelijk. Want zij komen naar Sinahoog allemaal om te laten zien zichzelf en een comedie maken, een beetje zo, sociaal iets. Maar men komt niet om te vragen, men komt niet met de houding van uh, Yeshua help, Of Hashem help, maar dan via Yeshua. Je kan niet praten tegen, tegen HaShem. Uh, het is, het is een, uh, gewoon in de lucht praten. Als je dan alle woorden zegt en jij, jij weet, jij komt niet via Yeshua. Via Yeshua, je richt jezelf niet in de naam van Yeshua. Maar hoe, Yeshua, hoe kan je dan komen tot iets? Wat heeft het voor zin om, om ergens naar, naar zo'n gebouwtje te gaan? Ergens om daar tijd paar uurtjes daar te verknoeien... van je tijd, wat dierbaar is, wat echt leven je kan geven. Dus alles wat daar men doet, wat zij doen in hun synagogen, is dat zij... Eh, al het probleem is dat zij komen niet met een ware verzoek. Eigenlijk, een verzoek kan alleen maar komen van een mens die weet... Zeker Dat die blind is. Dat die. Dat die. Uh, niet waan zichzelf dat die. Uh, uh, goed kan praten. Dat die weet dat die. Uh, dom. Zeg dat? Uh, domstof? Doofstom. Doofstom Doof, doof, stom is. Kijk, ik herinner nog de de Moshe hoe Moshe zei Moshe zei tegen de schepper de zei Hawaii zei tegen Moshe ha terug keer terug naar Egypte en zeg tegen het volk en dus breng het volk uit de uit de Egypte dus uit de, de, de Slavernij wat zei Moshe, Moshe ik kan niet mijn ik ben ik ben, ik ben mijn lippen zijn niet goed. Mijn tong is niet goed. Ik kan niet praten. Heel? Dus. Dat is, dat is al een hoge. De hoogste traptreden. Waar de mens weet dat hij niet kan. Heel? Dat hij zelf niet in staat is. Om. Lippen betekent dat om het licht. Te brengen via de mond. Via de peer. Binnen in zijn lichaam. Dat alles blijft nog buiten hem. En niet kan het niet brengen, het ligt binnen... zijn eigen kilim. En... dat men... dus al die... Uh, ziekten... die wij hier aantreffen... In, in... Brit dat... je moet weten dat jij dat bent. Elke alle ziekten wat... hij noemt hier, dat wij ze hebben. Alleen de ene keer zijn wij blind, de andere keer zijn wij doof, stom. Ja. Een andere keer worden wij bezeten door de, door de uh, boze geest. Ja. Wanneer je boos bent, absoluut moet je weten, dat op dat moment ben je bezeten door de, door de, door de boze geest. Nou, het, is niet, het is niet permanent. Ja, het is niet op de manier dat jij... Het is, niet de de het is niet op de manier zoals de cliënten van de kliniek Vardasos voor, uh, voorwerkt. Ja, daar zijn ze al zodanig so zitten ze ja, dat daar is het zo'n boze geest. Ze zitten bij hen al zo so diep dat het erg moeilijk is om die om eruit die, te halen. En wij zien wel het op, wat ik, waar ik herinner nog, wat, wat ik over de kerk gesproken had. Nou, Welke kerk, vader, of welke we kunnen ook nieuws spreken of ooit kon zo so iemand, zo'n so iemand uit zijn leed bevrijden Ik wil jullie ook vragen: de kerk, ja, die de kerk, kerk protestants, katholiek, welke dan ook, wat mij zien? Hebben jullie, dat kunnen we jullie een voorbeeld geven, van buiten dat iemand, eh, als zij zo genadig waren, als zij zo'n zo ware geloof hadden in Yeshua, dan zouden zij ook dezelfde krachten hebben, niet dezelfde, maar van hem kunnen putten, om de ander te genezen, ja of niet? Ik bedoel, fysiek, dat iemand bijvoorbeeld, zij zouden kunnen zeggen van, eh, dat uh, bijvoorbeeld om, net zoals Yeshua, dat Yeshua, we hebben dat net geleerd, dat is die zegt, dat Yeshua uh, verjoeg die, die, die, die boze geest. Nou, dan moet je dan iemand de kracht hebben om te zeggen tegen de mens van, uh, tegen die boze geest, ga weg uit het lichaam van deze mens. Ja, dan zouden wij zeggen, oh, oh, kijk eens aan. Dat is een ware gelovige, dat is een, die is wel echt een leerling van Yeshua, eigenlijk ik zouden zeggen. Geen, niemand is ooit geweest, niemand is ooit opgestaan die, uh, deze, die dat uh, zou kunnen aantonen ons. Waarom? Omdat het niet, ook Yeshua zelf heeft het niet gedaan. Yeshua heeft alleen van binnen de mens. Uh, laat is zuiveren, de mens die dan kwam naar hem toe, die niet bezeten was, fysiek, uh, dat wij zoals we dat zien, uh, de mens die bijvoorbeeld uh, in de psychiatrische kliniek, ja, daar opgenomen, die dan boos, steeds boos, ja, boos, alles is, alleen maar de boosheid aan de dag brengt. En natuurlijk dat niemand kan hem, niemand kan hem genezen. Ze kunnen hem een beetje verdoven daar in de psychiatrische inrichting. Een beetje minder hem, een beetje kalmeren, met kalmerende middelen. Proberen met hem een beetje dit en dat. Maar, maar hoe kan men dat uh, hem, hoe kan men, dan, hoe kan men hem redden? Niemand kan van buiten hem redden. En het enige wat de mens kan redden, ook dan, ook daar in de psychiatrische inrichting, ook daar, als de mens zo. So als je bij hem zaait een hoop voor eigenlijk van binnen dat hij... juist moet je hem... Uh, uh, en duidelijk maken dat... niemand van buiten... kan hem redding geven. Maar natuurlijk zijn ze al te ver gegaan. Maar in jouw leven... in het leven van elke mens... natuurlijk zijn er dagelijks problemen... dagelijks zijn er... Dus doet zich voor... toestanden... Waarbij wij zijn bezetenen. Denk je dat, dat ik het niet ervaar? Absoluut. Maar dan probeer ik het ook snel, zo gauw mogelijk, zo gauw mogelijk mij aan Yeshua te klampen. Dat hij, mee, mee, dat hij eh, de boze geest die, dat bij mij, die op dat moment bij mij eh, van, van zich dus meester maakt over mij zeker zekere mate, om mij te bevreden. Ik kan mezelf niet bevreden van de boze geest die mij dagelijks verschillende, het zijn verschillende, de ene die boze geest die dan, weet je, die, die komt bij jou, en die dan maakt jou, maakt jou als het ware, boos, kwaad, of, of, of uh, fokt jou op voor, uh, weet ik veel, voor, uh, alle seksuele dingen, de andere die komt met andere dingen, met uh, geld, zaken, de andere komt met uh, weer andere, met macht, met uh, uh, behoefte aan eer, eer betonen, allerlei andere dingen, allerlei dingen. Al die, al die, en, en soms is het door elkaar in, in, in één dag in de ene dag er komen dan allerlei allerlei andere verschillende geesten die komen jou binnen, waarom? jij bent degene die zij aantrekt er is geen andere zijn we zullen ook zo leren binnen, zo, dat, we hebben dat ook nieuw geleerd dat de krachten die citra achra zijn zo opgemaakt dat op zichzelf zijn ze niet, niet schadelijk op zichzelf genomen Alleen wanneer de mens zelf dan aantrekt hen, dan ervaart de mens hen als schadelijk. Dus als een boze geest komt in de mens, als je gevoel hebt dat jij opgevolgd bent, dat jij op allerlei manieren, dan betekent dat jij, niet iemand anders, alleen jij heeft, heeft dat veroorzaakt. Jij hebt dat veroorzaakt. Niemand anders, alleen jij hebt dat veroorzaakt. Nou, wat moeten, wie moet dan corrigeren dat jou, dat stukje boosheid die jij hebt aangetrokken, zelf door jezelf uh, van binnen uh, in discrepantie te komen, in jezelf afscheiden van de heiligheid. Jijzelf, hoe kan dan iemand anders buiten jou om, buiten jouw eigen kelim, hoe kan iemand anders of iemand anders... of een organisatie, instelling... hoe kan dan iemand anders... jou zuiveren van... Die, deze boosheid... stukje boosheid... waar het ook mogen overgaan... dan alleen jijzelf. Niemand anders. Oké, okay, de andere kan jou een beetje helpen van... die zegt maar... neem een borreltje. Kijk, de andere zegt... doe dit nog een beetje. De andere zegt nog dit. De andere die kan dat op deze manier... Die zegt dan, uh, neem dan uh, een pilletje, dit. En, uh, neem rust, ja, rustig aan, Zeg een beetje jezelf dat uh, kunstmatig, tel, tel tot honderd. Er zijn allemaal die dingen, die zijn allemaal, allemaal bruikbare dingen. Maar, maar betekent dat, dat, die, dat die boosheid, dat stukje boosheid, dat het of boze geest dat op dat moment binnen jou is, dat die weggaat. Nee, geen sprake. Je kan tellen tot miljard. Ja? Tellen al je leven, de rest van je leven. die blijft lekker tellen met je tellen, meetellen. Me die, die suke boze, die... Ja? Dat, je kan niet... Geen, geen ander middel is, bestaat in de wereld, geen ander, die in staat is, dat in staat is om... Uh, dat stukje boosheid van jou uit te drijven uit jouw kilim, uit jouw binnenste. Dan de verbondenheid met Yeshua. Want alles wat er bestaat, bestaat is vier stadia van, van de, van de wens om te ontvangen voor jezelf. En dat is natuurlijk verwant aan elke boze geest. Alleen de boze geest heeft geen materie. duidelijk. boze geest is die leegte die jij maakt, daar waar geen leegte moet zijn. Kijk, iets wat gevuld moet zijn met de heiligheid, met het licht, daar, daar ontzeg je dat, daar het licht, door te vullen deze plaats, met jezelf, ja, met je boosheid. En daar, dat, ervaar, dat ervaart de mens als boze geest, Welke boze geest is er? Kan je die boze geesten zien? En zijn ze buiten jou? Het zijn de krachten die, als, kijk, als je dan van binnen jezelf instelt, door een bepaalde, op een bepaalde manier, dat jij boos heet, als het ware, dat jij niet boos bent. Boosheid is als, gevo, is als, moet je goed opletten, boosheid is, al, is gevolg. Is het gevolg, er is geen boosheid, geen boze geesten. Eigenlijk, wat we leren natuurlijk is, het, moet je weten wat het is. Dus de boosheid boze, boze is, is het resultaat van jouw handeling of gedachte of gevoel uh, of handeling. Uh, dat waardoor jij brengt jezelf in. in uh, Discrepantie met het hoge licht. Dat is, de, dat is, de, dat is het resultaat daarvan, is boosheid. Waarom? Door de scheiding van het licht verkreeg je een stukje duisternis. Op in bepaalde verhouding ergens in jezelf. Doet er niet toe wat voor uh, oorzaak is, is daarvoor. Deze stuike, dat stukje duisternis. Kan, kan niet meer het licht waarnemen, dan ervaar dat deze plaats, de leegte, de leegte, van het licht, dat gevoel jou geeft van boosheid, want als de mens verbonden is met het licht, heb ik, dan voelt hij geen boosheid. Nou, kijk nou, als je dan lekker zit uh, uh, na, na het werken, en heb je lekker gegeten, gedronken, een beetje zo ontspannen, niemand zit aan je, ja, Niemand iets vraagt van jou, iets van werken. Dan ben je lekker ontspannen of zo. Voel je je ook tamelijk goed, ja of niet? Waarom? Je bent op jezelf aangewezen. En je zit goed uh, in je vel op dat moment. in alles, met alles, met jezelf. Zo is het ook. De verbondenheid moet permanent zijn met Jezus. Niet direct schreeuwen Jezus, help, help, help. Eerst zelf werken. Maar dan opletten steeds dat elke vorm van de bo boosheid die jij ervaart betekent dat op dat moment jij creëert de boze geest voor jezelf. Iedereen begrijpt nu? Dat niet de boze geest iets dat iets van buiten jou binnenkomt. Kan niet de boze geest bestaan, het bestaat alleen jij en het licht. Goed opletten. Jij en het licht al die verhoudingen tussen jou en het licht. Wanneer jij afweekt, wanneer jij scheet jezelf naar rekenschap met het licht, door welke oorzaak dan ook, dan komt het op dat moment en zo in jou de leegte, de, de, de negatieve leegte, ja, dat is niet de leegte die jij maakt, speciaal leegte, dat jij het kan zijn positieve leegte, ja, die uh, waardoor jij jezelf leeg maakt van jouw eigen wens om te ontvangen voor zichzelf, ten gunste van het licht. Nou, dat is dan uh, de leegte, dat is, betekent dat je zuivert jezelf. En daardoor ervaar je ook het licht, bouw je jezelf op. Maar wij spreken van die leegte, dat is negatieve, de zwaarte leegte, de leegte waar, waar, waar, waarin jij zegt, nou, op dat bepaald moment, uh, ga je krachten zo so schikken, dat jij vol zit van jezelf. Ik, ik, ik. Ja, waarom niet die, die andere, ja, de andere, andere is een andere auto, en die dan heeft iets, uh, die heeft staat voor jou, en die langzaam rijdt, enzovoort. So je ja, maakt jezelf boos, kwaad, ja, ja, of, of, of in ieder geval dat irriteert jou, et cetera. Okay. Dus, dan op dat moment, jijzelf roept, in jezelf, dat negatieve, de negatieve, door de negatieve opstelling van binnen, scheid jezelf van het licht, en daardoor maak je plaats voor het gevoel van boosheid, in allerlei vormen, boosheid, jaloezie, eh, afgunst, allerlei andere dingen, kijk, kijk naar een ander die... Een ...nieuwe auto heeft of zo... ...of überhaupt iets anders... ...en jij natuurlijk automatisch... ...ga je hem... Uh, uh, misgunnen. Misgunnen. ...of, de, of direct dat, dat gevoel van... misgunnen wekt bij jou... ...afscheiding, want het misgunnen... ...zit buiten jouw... Is, dat, misgunnen ...is binnen jouw kilim... ...dat is wat jij doet jij dat door het misgunnen aan hem, want niets wat buiten jou is, zit in jouw kilim. Dus wat je doet, jij kijkt naar iets naar wat buiten is, en jij projecteert het binnen jouw kilim, door jouw houding ten opzichte van dat wat, wat daar is. Iemand buiten uh, wekt bij jou iets op, omdat jij laat bij jezelf iets opwekken, daardoor scheid je jezelf van het licht, en dan ...komt een boze geest... ...dat in jou als het ware door... ...jij gaat ervaren dat de boosheid... ...en dat noemen we de boze, boze geest... ...van uh, misgunnen... ...afgunst... ...zo zijn er allerlei... ...boze geesten... ...dus die niet bestaande boze geesten... ...buiten jouw... ...waarneming... alle boze geesten zitten dus... ...die is product van jou... ...alleen van jou uh, afwijking van uh, relatie met het licht.